Oh, dat zou toch Net met het NOS Journaal. Honderden brandweermensen zijn nog altijd bezig in Os, waar sinds gisterochtend brand woedt. De brand in het distributiecentrum is moeilijk te blussen, omdat de brandhaard in een grote koelcel zit. Daar is het 20 graden onder nul, en daardoor bevriezen blanslangen en is het in het pand glad door bevroren bluswater. In en rond Os hebben mensen rondvliegende deeltjes in hun tuin of op straat gevonden, onder meer van zonnepanelen. Vanwege de deeltjes en de rookontwikkeling zijn boeren in de buurt geadviseerd hun vee voorlopig binnen te houden. Treinreizigers tussen Arnhem en Breda hadden vorig jaar het vaakst te maken met een station dat werd overgeslagen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de NS. Van de tien meest gepasseerde stations liggen er acht aan dat traject... Station Tilburg Universiteit werd het vaakst overgeslagen. In Canada zijn drie mannen aangehouden voor de moord op een sik Die werd bijna een jaar geleden doodgeschoten door gemaskerde mannen. De verdachten zijn van Indiase afkomst en 22 tot 28 jaar. De moord zorgde voor een diplomatieke rel tussen Canada en India. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt dit weekend opnieuw gepraat over een staakt het vuren in Gaza... Hamas liet gisteravond weten met een positieve instelling naar Egypte af te reizen. Een Israëlische betrokkenen tempert in de Times of Israel de verwachtingen op een snel akkoord. Volgens de Wall Street Journal zou Israël Hamas nog een week geven om akkoord te gaan, anders vallen ze de stad Rafah binnen. Veel landen hebben Israël juist opgeroepen de stad te sparen, omdat er meer dan een miljoen Palestijnen op aanwijzing van Israël naartoe zijn gevlucht. Het weer, vanochtend eerst droog met ruimte voor de zon. In de middag buien, ook met kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Tobak leeft. Ja, zeker Tobak leeft op de radio. De beste, ja, de allerbeste. Van Dori, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, het is er prachtig. Het alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik kijk even over het plein en... De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Ja, het is een matige sfeer. Matig. Ja, er zijn ook veel minder mensen natuurlijk ook. Hè. En ik had geen kaartje gekocht en zo. Dus ja, ze je maar afwachten of ik binnenkom... Nou, het is ook wel afwachten of ik er naartoe wil. Dat is ook even de vraag natuurlijk. Ja, nou ja, vaar, Dat kan je uitzoeken uit natuurlijk. Maar ik stel voor zelf om gewoon thuis te blijven. Ik denk dat het handig is. Ook al is, heb je een kaartje gekocht voor de, de groot evenement in Amsterdam. Dan ja, zou ik gewoon denken, gooi het kaartje in de schaal. Niet gekocht, hè? Niet gekocht, hè? Dus ze waren gewoon gratis. Ze, waren ze gratis. Nou, gratis. Maar het schande is gewoon ja? dat ze dan naderhand op marktplaats verkocht worden voor veel geld. Echt waar? Ja. Dus er wordt nog een geld Heb je dat gemist? Nee, dat heb ik gemist. Oh, dat, ik vond het wel... Ah, dus uh, apart. kaartjes voor de dode herdenking op de Dam... worden verkocht op, uh, uh, op internet. Ja, ja, ja maar... Uh... Goed, uh, nee, dit gaat de goede kant op. Maar is wel bezig om uh, ze eraf te halen, want okay. uh, ze vinden het uh, absoluut niet kunnen. Nee, het kan <coughs> absoluut niet, maar verdienen wel mooi aan. Hè? Het is ja. een schande, oh, het is, het een is schande. echt een schande. Ja, haha, creativiteit ja. allemaal. Ja. Echt, ik, ik, ik hoor het wel eens van, van mijn zoon, die heeft dan uh, soms een kaartjes gekocht voor een festival. En dat festival, dan denk je, ja, <coughs> ik ga er toch niet heen. En dan kan hij die, die kaartjes echt voor het driedubbele verkopen gewoon. En, uh, dat je denkt, jezus, dat is ook niet van tevoren bedacht. Maar het is toch leuker handel zo. Maar goed, ik zou zeggen, ook al heb je een kaartje... en verkoop hem niet, maak gewoon even een statement... door er gewoon niet heen te gaan. Dus dat hoeft helemaal niet. En het is helemaal niet dramatisch, echt niet dramatisch... maar je maakt wel een statement. En je staat een mooie lege plekken. En dan denk je toch op jouw manier daaraan. En dat vind ik plek me mooi. Je ziet meteen al te kijken wie het... Sjoutje uh, Dijkstra, hoor je dat hij overleden is? Ja, dat is het hoog nieuws deze week. Oké. Okay. Dus je had ook heel erg zin om... Uh, over twee jaar of zo waren er weer winterspelen. Yeah. En die winterspelen wilden ze nog wel graag naartoe. Want daar had zij de allereerste keer een hele grote prijs gewonnen. Oké, okay, dus dat heeft ze net niet meegemaakt. Ja, dat... maar ze werd echt in 1962, 1963 en 1964 wereldkampioen. En vanaf 1960 vijf maal op rij Europese kampioen. Kijk, die kan schaatsen. Ja. Ze is ja. dus 2 mei overleden. Het is dus vandaag pas de vierde, dan moet je nagaan hoe... Wat nieuws dit is. Nou ja, hot nieuws had ik maar mee twee dagen. Ik bedoel, je hoeft maar één berichtje eruit te gooien. En iedereen weet het natuurlijk. Ja. Het is uh, een week vol gebeurtenissen. En het allemaal het gaat natuurlijk ja, deze week ook allemaal gebeuren waar we ook ons hart voor vasthouden. Ja, dit is het belangrijkste uit het plaatje wat hij gaat presenteren, natuurlijk. Dit. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit: Het is een wereld zonder grens. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekem verluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd. Ja, dat schijnt wel een beetje de jeugd te zijn ook. Hè? En ik zie het af en toe aan de rand ook wel een beetje. Maak ik er feestjes mee van bij. Onder andere mijn, uh, mijn schoonzus, die heeft ook uh, die, die jeugd in die leeftijd. En die, ja, dat hele theatrale, Dat drama. Maar daarna ook weer lekker feesten. En dat zit allemaal in dit nummer. Het Jolo gevoel <laughs> Nou ja. He, you only live once. Nou dat niet. Maar het is gewoon meer van het eh, dramatische in het leven omarmen. Maar ook het feest. En dat zit in het nummer. En dat kan je goed vertolken. En ik heb alleen maar lovende dingen gehoord over deze Joost Klein. Dus ja, als je nu niet door je finale heen komt... <clears throat> Dat is al heel heel zijn. Ja, maar dan heeft hij wel een gigantische spurt gemaakt in zijn carrière, hoor ik andere mensen zeggen. Dus. Oh. Ja, het, kan, het kan niet stuk eigenlijk voor hem, dat is wel duidelijk. En uh, hij maakt geval gigantisch veel werk van om daar flink uh, indruk te maken. En ja. de repetities zijn achter de rug, dus uh, het is klaar met repeteren. Dit moet het worden, dames en heren. Dus uh, ik zou zeggen, zet er geld op in. Maar waarschijnlijk valt er niet zoveel geld mee te verdienen. Want heel veel mensen denken dat hij al gaat winnen. Dus dan Echt is er niet zoveel. Oh. Ja, dan valt er wel mee wat je kan verdienen. Nou ja, weet kapot. je, hij, hij is opvallend. Dus dat blijft dan wel bij. Ja, zeker. En uh, Bo had de afgelopen week nog even het pak laten namaken... met die schouders zo omhoog. Ja? Ja. Ah. Zo, die schouders zo omhoog. Het heeft ook wel een apart soort uitstraling. Ja, ik weet niet. Het heeft een beetje zo'n uitstraling. Ik weet het dan niet. Het is, ja, het is, heel het is leuk bedacht, het is weer snel. Su super Aris weer, hè? Super Aris? Ja. Dat, je denk, dat groot... witte haar en zo. En oh ja, ja zo, heb je, zo heb ik het nog niet eens bekeken. Ja, ja het is... Nou uh, ja. Ja, goed, Een blauw is van de Europa-vlag en dat geel ook en werk van allemaal. Alles zit erin. Je begrijpt, oh, ja. de toepak levert de je is is het. tien uur slap hoe met hier en daar informatie en het roep de geschiedenis... Die je aan je voorbij trekken. Wat gebeurt er door de jaren op 4 mei? Nou, één ding is wel duidelijk. Misschien twee dingen zijn ook wel duidelijk die gebeurd zijn door de jaren heen. Want daardoor hebben we de doodherringing natuurlijk allemaal. Maar er zijn ook nog andere leuke dingen gebeurd. Meer eerst even hier scheurende gitaren van de Wakan Tours. Hoewel het zaterdag is, gaan we een zondag tocht maken. Sunday Drive. Het is altijd een lekkere vast geweest. Er was geleden nog muziek gemaakt voor de film Elvis. Daar heeft hij scherp aan toegevoegd aan al die Elvis nummers. dat je in één keer dacht, oh Elvis heeft wel leuke muziek gemaakt. Ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Dat was de toevoeging van de gitaar. Van de uh, handen tussen meesters uh, Jack White. En hij is ooit getrouwd met Mac White. En toen heeft hij haar naam aangenomen. Ja, hij heet helemaal geen White. Nee, dat is wel weer grappig. En uh, hij had het over een uh, Sunday Drive. En op zondagochtend doe je altijd een rustige tour. Nou, je hoort al in dit muziekje dat het bij hem heel anders is. Dat het geen rustig toertje is, maar dat het wel even heel iets anders is. Ja. Zeker. Dan neemt hij gitaar mee en speelt hij met een... Uh, en, uh, ja, speelt hij gewoon even een stukje op de achterbank, denk ik. Goed, wat speelt er allemaal in de wereld buiten de Europa Papa en de dode herdingen uh, aankomende avond? Ja, ja, we zijn natuurlijk allemaal uh, toch stiekem aan de alcohol. En er was een grootmoeder uit Bari... Zuid-Italië. En die uh, ging een flesje maken voor, de zoon, voor, voor een kleinkindje van vier maanden oud. En daar zat altijd haar water en haar wijn in hetzelfde soort flessen. En je raadt het al. Ja, ja, ik voel hem aankomen. Ja, het kind uh, heeft dus uh, melk gekregen met, uh, met, met wijn. En na een tijdje stopte hij met drinken. Maar toen werd hij uh, helemaal raar. En oh, het maar, is uh, als te gek naar het ziekenhuis gegaan met het kind... En uh, het kind is na maagverpoelen en intubatie overgebracht naar een ziekenhuis huh? in Brindisi. En uh, daar is hij opgenomen op de intensive care. En uh, een alcoholische coma. Zo. <lacht> Hartstikke idee. Dus dat, uh, dat is uh, vrij heftig. Dus blijkbaar staat er toch wel veel alcohol in. Voor dat, uh, ja. bedoel, je komt niet zomaar in een, uh, in, in, uh, een drama terecht. Hoe zit nee. het met jouw drama? Is je er nu ook een beetje in? <lacht> nou, ik heb geen alcoholische coma, maar... Ja. Uh, mijn, uh, mijn vriend had het al over longgriep. Long longgriep? Nou, ik weet het niet. Nee. Maar dat schijnt wel. Uh, weet je het nou? Uh, Kinkoest te, te heersen. Ja, klopt. Kinkoest schijnt wel te heersten. <lacht> ja, ja zou ik had het. Ik kunnen uh... zijn dat ik dat heb. Die weet het niet. Oké, okay, ja. Nou, uh, Collega's van mij wel. Dus, uh, nou ja. Oké, okay. nou, allemaal uh, drama. Ik weet het. Op op werk moesten zelfs dicht. Omdat het. Uh, hoe noem je dat? Virus wat uh, ronddwaarde. Uh, Kinkoest? Nee, de andere virus. Eh. Uh, Corona? <laughs> Ebola. Nee, ik weet het niet wat er is. Dat was de een van de virus wat heerst, waardoor we allemaal dicht moesten. Oh, en oké. Uh, nou ja, dat hebben we er ook maar gedaan. Vandaag in de krant nog gelezen: Genoeg over drama. De zorgfraudeurs uh, kunnen hun gang gaan. En dat schijnt de laatste tijd uh, veel meer voor te komen dan normaal. Uh, ze hebben onderzoek gedaan. Ongeveer uh, <tus> ja, zes verzekeraars hadden er zo even wat dingen uitgezocht. En die hadden al 16 miljoen fraude in kaart gebracht. Zo. En het schijnt dus dat ze daar niet heel veel extra werk van maken... Want het loont de moeite niet. Zou je dat denken, nou, het loont wel de moeite op. Uh, moeite, en je moet er gewoon meer aan, aan de gang. En uh, ja, het vervelende is... door deze uh, zorgfraudeurs... gaat de premie omhoog. Ja. En uh, is het bijna straks niet te betalen. En Connie Helder... Ze zeggen dus dat er inderdaad een flinke aanpak moet komen... om dit uh, ja, weer aan banden te krijgen. Want het is, uh, ja, je mag af en toe wel eens klein een klein beetje... dat je denkt, nou ja, oké, okay, dit kan wel. Maar als je echt bedragen hoort van 16 miljoen... is dat toch wel een beetje te veel uh, van te horen. Dus uh, denk zelf ook even naar voor dat je alles gaat declareren. Ik ben soms wel verbaasd over dingen die niet gedeclareerd zijn. En de, uh, hoeveel dingen, er niet gedeclareerd wordt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al jaren op vakantieverzekeringen... alles. Maar ik heb eigenlijk nog nooit dingen gedeclareerd, eigenlijk. Voor vakantie? Nee, vakantie dat doe ik ook, ook, ook nooit, nooit. Maar ja, ik heb wel automatisch allerlei verzekeringen. Ja. Dus, uh, maar ja, wat ook zo is, uh, dat hoorde ik ook van de week op het nieuws... dat uh, de uh, autoverzekering enorm omhoog gaat. Omdat uh, dat het nu al is met die hele dure wagens... dat een achterlicht is gewoon al 20.000 ja, euro en het. zo. Ja, klopt. Nu ik ja. het zeg, herinner jij het? Nee, mijn zoon heeft vast wel schade gehad aan zijn Audi... En dat is ook een Audi van 10.000, geloof ik, of zo. Ik weet niet hoeveel het was. En in ieder geval, daar moest je ook een koplamp voor kopen. En die was ook al 600 euro tweedehands. En ja, dat liep ja. echt in het de, in de papier. Dat je denkt, hé, dit zijn koplampen die ik vroeger op de sloop haalde voor een paar tientjes. Ja, nou, ja dus voorheen was het iets van 300 euro of van, van dat soort wagens. Maar nu, al die techniek en al die dingen moet ja. allemaal aangepast worden. Ja. Dat schijnt zo enorm duur te zijn. En ze raden eigenlijk al aan van, neem toch maar gewoon alleen een onriskverzekering. All ja. En dan rij je maar een tijdje met een stukken koplamp. Want uh, het is een stuk koplamp. Ja, als je, ja, als je, twintig, ja, ja je moet alleen zorgen dat het lampje doet. Maar ja, ja, okay. voor de rest heb je gewoon een koplampje uh, eroverheen. Ja, precies. Yeah. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ik denk het ook. Ik bedoel, als je zo'n een auto hebt en je koopt hem misschien tweeënhand voor 30.000 euro. Om dan, dan even een koplampje erop te zetten. Of al die andere omgaan. Ja, het is wel. Uh... Ja, sowieso, de koplamp van de laatste tijd. Ik vind het ook zo lelijk. Hè. Het, is zo, het is altijd. Ik vind. Even de nieuwere wagens heeft dan. Als je de richting aan zet... dan gaat het licht uit en dan gaat het knippenlicht aan. Ja, of het wordt zo'n streep die zo gaat. Dus net zie je, kit, weet je wel, van die auto. Van, ja. uh, komt u maar kit, zo'n uh, hele is zo dure armoedig. auto. Het is armoedig. Als er een lamp uitgaat, rijden voor, is het armoedig. Nou maakt hier wel plaats voor een knippenlicht... maar toch is het armoedig. Ja. Dus het is, maar ja, goed, het is de nieuwe techniek... en die zullen we vast wel weer veranderen. Maar ik moet er even aan wennen. Dus uh, vandaar dat ik... Van mij hoeft het allemaal niet, dames en te doen. Goed. Je begrijpt wel, naar een week vol rustige muziek bij Johan en Marco vorige week. Moeten we dat compenseren, dacht het wel. En het is is het laatste album. Lijkt me dat heerlijk om er gewoon de Beach Boys naast te doen. Hè? Dat is wel heerlijk ook. Dat je denkt van... Oh ja, lekker dat hoge geluid. Dat ik straks nog een platen van de Beach Boys. Dat je denkt van... Echt waar zijn dit de Beach Boys? Met een politiek statement. Nou, dat heb ik echt straks voor je in dit radioprogramma. Het onderdeel geschiedenis. Verwijs ik naar een of andere student demonstration... waar het een beetje fout ging. Dat waren de Lemon Twigs... Amerikaanse rockband uit Long Island, New York. En dat heette uh, Golden Years. En dat lijkt wel te verwijzen naar iets van vroeger. Maar het is gewoon een plaatje van 2024. Ik, ik denk dan aan David Bowie. Je denkt Golden David. Years. Golden Years. Nee, die zat niet zo hoog in zijn stem hoor. Nee, nou, ik zat heel laag in mijn stem. Ja, nu maar wel, dat ja. was wel een heel, uh, heel fijn nummer was dat. Dat was een heel fijn nummer weer. Ja. Nou, daarvoor hadden we nog de editors en dat heette Carmen Climb. Uh, klim je maar in, in die karma. En dan uh, komt het allemaal goed. Het is de zaterdagmorgen, je uh, we zijn maar compleet. Vorige week uh, had ik een beetje vrij. En daar uh, heb ik van genoten. En toen ja. hebben jullie genoten van een uh, heel ander genre muziek op de radio. Ben je aangesproken door anderen? Nee. Dat niet? Nee, okay. ik, met mij, als de meisjes niet lopen, dan spreken ze mij niet aan, zeg maar. Nee, van die bekende DJ van ZFM Zat Nee, nee, nee. Ik heb ook al t-shirts aan, maar ze doen het nog steeds niet. Ik denk, nou, ik weet niet wat ik dan moet doen. Dus ik denk, nou, ik trek mijn gewone kleren maar aan. Nou, maar ik goed. heb wel een aantal platen van jouw lijst gedraaid. Ja? Uh, gedraaid. Gespeeld. En, uh, maar ook wel, ik had ook een, uh, een uh, cd bij me. Die heette Global Sounds. En dat is muziek van over de hele wereld. Global Sounds? Ik denk Sounds... dat jouw bloed al wegloopt als je dit alleen al hoort. Dus, nee, <laughs> toch? In is... mijn programma. Een meditatief moment. Nee, nee, zo rustig was het ook niet. Oké, okay, gelukkig. Nee. Oh, wel bijzondere ja. muziek. En ja. ook Blue Touches Blue had ik gedraaid. En ik, uh, ik, ik hoor ja. veel meer mensen zeggen: van... Uh, ik laat ook alles de dingen horen naar, uh, op mijn werk. En dan zeggen ze: ja, het is wel uh, bijzonder. Beetje druk ik, oh, hoor. Ja. <laughs> Het is wel bijzonder. Ja. De Antwerpse ring richting Zeeland zijn donderdag meerdere flitspalen volledig doorgeslagen. Volgens de politie hebben ze een technische probleem opgelopen. Een virusje. Een of andere corona misschien. En daardoor hebben ze alle auto's geflitst. En heel veel mensen kregen dus een boete op de mat geworpen. Eh, 98 kilometer riep een vrouw. Ik heb echt acht, 98 kilometer per uur gered. Echt niet harder dan 100. De politie reageerde en zei: ja, wees gerust mevrouw, dat is een foutje en u hoeft de boete niet te betalen. Oh, en degene die dus wel stout geweest zijn, die uh, lachen zich helemaal dood. Ja, ja die denken van, uh, het is wel uh, terecht, maar ja, het is dus, uh, een foutje. Dat kan dus ook gebeuren. Straks ook kijken we naar de verjaardag. Je zit er al in de grasduinen. Ja, jij die van die leuke. Ja, kijk, er is natuurlijk. Uh, Dave. Ja, want je had toch die ene gast van de Snollebollekers. Die, die is helemaal gek uh, van Frankrijk en Parijs. En die hebben toen een ontmoeting gehad met Dave. Dus, ja, uh, uh, Dave. Dus Matthijs van Nieuwkerk en die gast van de Snollebollekers. Ik weet zijn naam even kijken. Ja, kwijt. Dave, die ken ik nog wel van deze grote hit. Niets gaat zo snel als het geluk dat je vergeet. Je lief en je leef. Ja, dit was Dave. Was grappig. Ben je hem kwijt, die heerlijke tijd. Maar het, het was niet denk niet meer terug. Nee, was het niet bouwd bij te groot? Nee, dit was Dave, dames en heren. En dat is een echte naam, dus is het leuke. Waterlevenbach. Ja. Wat? Levenbach? Levenbach. Leven. Levenbach. Oh, wat maar naam. grappig wel. Ik vind het ook zo van. Uh, hij, hij is echt zo'n verdette. Echt zo'n oude verdette in Frankrijk. Ja, hij doet niet zo heel veel meer qua muziek... maar hij doet meer presenteren, geloof ik. Hij ja, is ook logisch, hij is 81 geworden. Nou, dat zeg. dat ik is heb toch wel straks, een behoorlijke leeftijd. Ik heb straks een nieuwe plaat van uh, The Week Star. Star. Nou, dat doet je verbazen wat een 84-jarige man nog kan presteren. Ja, dat is waar. Echt bijzonder. Nee, Dave ja. ken natuurlijk ook van dit. Maar dit was namelijk de inzending naar een... Uh, een uh, nationaal songfestival. Hij zou meedoen met het Eurovisie-songfestival. Hij kwam niet door de, door de finale heen. En uh, standen dus met niet zo snel. Later werd hij groot met deze plaat. Kwam je nou uit voor Nederland of voor Frankrijk? Nee, nee. Nee, voor Nederland is het niet uitgekomen. Nee. Huh? nee, dat is niet gelukt. Hoor. Goed, straks meer daarover. Dus ja. Er is eerst maar even hier een scheurend gitaartje. Nee, het valt mee. Dus zet ons keel van... Uh... Een plaatje Valerie, wat weer gecoverd is door... Uh... Creeping on the dance floor. Nee, ik wou zeggen, ik voelde me al aangesproken. A creep on the dance floor. Hij komt voor, steeds kort ben ik weer hulpman bij de salsa En dan zie je ze wel eens kijken. Die hier. Wat is het voor een rare gast die aan het dansen Ja, dat zou me wel. Maar ik kan een stuk beter dansen dan jou. Ja, dat klopt, ik heb vier jaar lang les gehad. En Dan kan je indruk maken bij die beginners. Leuk is dat. Ja, het is John daar, natuurlijk. Zeker bij de bejaarde ben ik nu John Dat Alles fijn. De Zutters hebben er nu op laten uit. En je Creeping on the dance floor. Je kent ze van Valerie en die is later weer door. Amy wijnkelder gecoverd natuurlijk. Die vrouw die zo lekker theatraal niet van de drugs kan afblijven. Sorry, een beetje meer respect. Sorry, Ik kan het soms moeilijk uh, voor elkaar krijgen voor mensen die er oh, niet van los kunnen komen. Maar goed, ik heb niet Want die uh, defect in mijn DNA waarschijnlijk. Ja. Dat is wel lastig. Mijn vrouw werkt met alcohol en druk verslaafd. En dan hoor je dat dat, dat het toch wel ijselijk moeilijk is. Als je dat in het uh, pakket meekrijgt. Om daarvan los te komen hoor. Ja, ik ben ook verslaafd. Maar aan een computerspelletje. oké okay. En dan kan ik ook niet van afblijven. En dan denk ik van oh ik moet die app gewoon verwijderen. Nou dat is hoppa. <coughs> je, kan, je kan gesprek aanvragen. want Mijn vrouw heeft ook wel eens gehad dat uh, ja, seks seks gok verslaafde Gokverslaafde, seksverslaafde. Uh, cola verslaafde heb je ook nog wel eens gehad. Dat zijn wel bijzondere gevallen De hoor. neuspray Nee, dat moet je echt bij de zijn. Ik ken niemand die dat heeft. Okay. En die moet dan per neusgraf moeten afkikken. Ja, nou, echt. Hoeveel is verhalen <laughs> van seksgeslaafden die mensen dan gewoon naast een relatie gewoon echt. Heel veel geld aan uh, telefoonsex geven. En in combinatie met dan drugs. En die gaan de hele nacht door. Dus bellen en dan gebruiken. Die echt binnen een avond echt duizenden euro's de doorheen jassen. In die ruimte is er ook. hè? Daar gaan ze financieel niet aan onderdoor. Maar dat kan gewoon. Goed. Waar waren we bezig? Nou. Zandvoortse berichten. Ja. Daar waren we bezig. Renovatie ja. van de krocht gaat twee keer zoveel meer. Veel. Wat? Hoeveel? Het was 1.500.000. Daar had de gemeente al krediet voor gegeven. Nou, dat tekent voor. Hartstikke mooi. Maar ja, dat was in oktober 2021. Toen was er akkoord gegeven. In mei 2021 was het al 1,2 miljoen. Bijna 1,3 miljoen. En tussen 2021 en 2024 is er veel gebeurd. Dus nu is het ruim 2 miljoen geworden... En dat komt onder andere door materiaal, transportkosten, personeel. Aanbestedingen hebben ze bij vier mensen gedaan. En uiteindelijk heeft er met één gereageerd die denkt: oh, ik vind het wel interessant. Wil ik gewoon een prijsje nu kijken wat ze doen. Geluk, geluk. Gelukt, gelukt. Ja. Zeker, niemand concurreert hier. We kunnen we de prijs nog omhoog doen. We hebben ook de Tweede Kamer nog in ons achterhoofd... dus we kunnen die prijs omhoog schroeven. Hoppakee. En de gemeente vindt dat het wel snel moet gaan gebeuren... want het is een belangrijk punt in Zandvoort. En binnenkort gaat er ook heel veel ja. veranderen. Heel veel, uh, uh, heel veel dingen gaan dicht... zoals de rabbel, uh, blauwe tram... Die gaan de eigenaren gaan binnenkort allemaal stoppen. Per dus 1 moet... januari. Ja, dus er ja. moet een nieuwe eigenaar worden gezocht. Dus ze zitten denken om dingen bij elkaar te voegen. Dus is even nou ja, kan die meneer van de, de Krocht dan niet per 1 januari... Uh... Dan wij Rammel uh, tijdelijk over nemen. Ik denk gewoon dat hij gewoon met pensioen gaat, en dat hij klaar is. Ik, ik denk, denk niet dat hij we nog zin op een van de andere klus op zich te nemen. Maar goed, het ja. zou mooi zijn dat het wordt opgepakt. En uh, uiteindelijk is er wel een overschot. Uh, uh, is er is een overschot van 6,6 miljoen. Dus het, ja, ik zal zeggen, bedrijven, teken het teken nog geen. Kijk of je nog iets meer uit kan trekken. Als het uit kan peuren. En dan maak je iets heel moois daarbij. De Krocht. Wat nog meer? Ja, wat nog meer? Ja, nou, op het Watertorenplein. Uh, in de watertoren zelf en op de plek van de Villa Maresstraat. Uh, Villa Mares, het heet dus de Maresstraat. worden woningen gebouwd. Maar inmiddels is uh, begonnen met de sloop van Villa Mares. Vorige week is er al met materiële start gemaakt. Het weghalen van de constructie. En ik ga er dus zo direct even langs. Rijden. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat er nu uitziet. Want uh, het was ook best een heel mooi pand. Ik vond, ik vond het eigenlijk wel jammer dat dat weg Het is wel bijzonder, ja. Dat er, ja maar daar moet iets ja, wat meer woningen opleverd worden gebouwd natuurlijk. Ja, ja zeker. Veel wind bij de IVN-Zee-evenement op het strand afgelopen zondag. Eh, op het strand, eh, eh, en ze hadden de tenten goed vastgesnoerd aan eh, vuil vuilcontainers. En dat is veel belangstelling. En sinds 2000 wordt het al georganiseerd door eh, IVN Zuidkermeland en Veel buitenlandse toeristen waren en die wilden graag het leven van rond en in de Noordzee wel uh, ja, uitgelegd krijgen. Ook werd er uh, speciaal geknort. Knorren met een speciale sleepnet. En daar en ze nee, dat zou krollen zijn. Kro nee, kro korren, korren. Korren heette het denk ik, korren, het. Oh. Je hebt het verkeerd opgeschreven. Korren. En uh, daar kwamen dan onder andere, er zaten drie grieten in. Ja, topless grieten, denk ik. weet niet wat het. Nou, dat zijn ook een bepaald soorten uh, uh, vissen, en scholletjes. En uh, koorn. Uh, aan vissen, krabbetjes. Nou goed, ik heb het allemaal te ja. rommel opgeschreven. Deze vangst werd bij het Zee bij Juttersmeer Museum erin gegooid. En uh, verder uh, uh, kon je zelf ook uh, vissen. En uh, goed, daar allerlei dingen op de kraam te, te kopen en te nuttigen. bij deze IVN-zee-evenement op het strand. Leuk. Leuk. Ja, daar houden we van. Ja, het is, uh, de, de kranten en zo die zijn er niet helemaal. Maar wat ik dus wel kan melden. dat vond ik wel een bijzonder bericht. dat de NPO, Radio 1, die komt op bezoek bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Oh, want die gele bus die rijdt. Uh, uh, de komende weken naar verschillende plaatsen in Nederland... om te praten met vrijwilligers, te praten met zwemmers. En er is ook iemand die gered is. En uh, maandag staat dus de bus in Zandvoort... en de uh, lifeguard Ernst Brockmeyer en uh, Sylvie Rosendaal van de plaats van de reddingsbrigade zijn te gast. En hij is ook woordvoerder van de reddingsbrigade in Nederland. En hij legt uit hoe het komt dat de vrijwilligers dalen. En uh, dus, uh, dus, over, dus uh, maandag... 6 7, en dan 6, 7, 8 en 9 mei. En 10 mei is, is er continu dus, uh, uh, gesprekken met de reddingsbrigades langs de Nederlandse kust. Dus ik vind het wel leuk. Ja. Het is van 8 tot half 9 op NPO Radio 1. Ik ga niet lopen verwijzen naar andere radios. Ja, tussen is 8 en 9. Iedereen kijkt naar goede tijden. Ja, met fijnem hard doe ik dit. Maar goed, is voorlopig niet meer welkom in, uh, in, uh, in Zandvoort. De <lacht> ja, nacht van 20 op 21 april Twee twee waren aangehouden. En van de burgvader hebben ze een verblijfsontzegging van 12 weken gekregen. En uh, dat betekent dus dat ze bij de grens worden aangehouden. Dan hebben ze niet de juiste papieren. Uh, dan uh, worden ze aangehouden en uh, ja, uh, opgesloten. En uh, dat betekent dus uh, ja, posters. En er uh, is ook een geldbedrag op mijn hoofd gezet. Nee, soms, ik klaag hem al door het er ook. Maar goed, uiteindelijk is het echt wel nodig om even een paal en perk te stellen aan dit soort geweld. Een signaal naar iedereen die hier uh, op te, te gast is, op bezoek: gedraag je. Zo niet, dan word je gewoon geweerd. En, uh, uh, ja, en als je toch weer je gezicht laat zien binnen die twaalf weken, dan is het een misdrijf. Dan kan een gevangenisstraf komen en een werkstraf met een boete worden opgelegd. Dus uh, vanaf ja. 24 april zijn ze twaalf weken niet welkom op, uh, in Zandvoort. Uh, dat is nou nou, Ik heb er wel wat klusjes te doen in mijn tuin. Ja, maar dat, dat mogen ze niet komen. Moet je, nee, ja, dan moeten ze nog wel komen en dan krijgen ze taakstraf bij jou in de tuin. Dat zal leuk zijn natuurlijk. Ja, dat, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, ja, goed. Is dat dan zo'n uh, zo uh, Coca-Cola light event? Koffie! Ja, ja, maak er meteen een erotisch moment voor. Ik wel. Ja. Ja, ik bedoel, Je moet nog wat doen om je leven op te leuken af en toe. Ja, zeker. Er zijn die gespierde mannen die elkaar te lijf gingen... en uiteindelijk door de politie werden gestoord. En toen werden ze echt ook nog meer gewelddadig tegenover de politie. Het was niet zomaar een opstootje. En één politieman is, man, is zelfs ook de gewond geraakt, geloof ik. Je moest oh? naar het ziekenhuis, maar in ieder geval uh, nog verzorgd worden. Dus het was echt wel een serieuze aangelegenheid. Niet dat je denkt van, het was gewoon even een opstootje met snoort. Nee, het liep bij de hand... Dus het is goed dat de, dat de burgemeester hier het uh, paal en perk aan stelt. Goed, tot zover even de stand voor zijn berichten. Terwijl er geen begonnen hebben, we nog veel meer. Nog meer wetenswaardigheden. De, onder andere de geschiedenis van 4 mei. En ook even over de doodherdenking. Dat was eerst op een heel andere dag en op een andere plek. Ja, een ander tijdstip ook. Night, telephone, all the Zij heet de band? Ja, je verzinnen het toch niet? Echt, ga ik naar een avondje stappen en zeggen: Nou, we moeten nog een naam voor de band hebben. wat oh, hebben we. Ik heb een gegevenste seksdrugs, Cetera. Ik vind het prima, ik schrijf hem op. Moet het doorstaan? Dat doe ik een maandag doe ik het bij de drukker. Sweater, Sweaterneus, wij heeten de band. En het nummer heet Sex. ...drugs en et cetera. Draai de boel gewoon even lekker om. Het is zaterdagmorgen. Het is bijna een kwart voor negen uit het zonnige zandvoert. En waar gaat Nederland heen met die, met die verloedering van de taal? Vandaag een uitgebreid stuk in de Telegraaf doorlezen. Te Verrijking of verloedering. En dan zijn er allemaal voor, uh, voorbeeldjes. Zoals, uh, Eva, hallo, hoe is het met je? Dat is een vertaling. Skrut! Even heel snel. Uh, cola. Ka cola. Yes, sorry, ik ben geen de man van de straat. Dus krijg je dat betekent veel. En uh, sh sh Shanti, schatje... Uh, Bief, Russie, uh, Venstra, Vensta, betekent nep uh, Instra-account... Een toekoe. Ja, dat wist ik al. Dat is geld ja. natuurlijk. En patas, en, hè? Dat is groene, toch? Ja, pat, patas, patas. Ja, dat is alweer oud. Dat is oud-surinaams, oud hè? Uh, ja, Botolisjes, dat is natuurlijk een seksuele aantrekking. Daar komt het ook wat uit van Dat weten we allemaal weer. Oh, Bodylicious body is het eigenlijk. Botolisjes, heet het. Botulisjes. Oh, maar dat de botulisme is een enge ziekte in het water. Ja, ja maar toch zo. Uh, ah. Zij maakt er iets seksueels van. En nu staat in de klant dat sommige mensen... Die vinden het wel grappig, maar die jeugd leest ook minder. Dus ze gaan dit soort straatnamen... Over, dit soort straalt, straattaal overnemen. En gaan dus op die manier met elkaar uh, communiceren. En dan heb je ook nog de woke uh, uh, organisaties die overal zich druk om maken En door deze straattaal kan je soms ook wel heel direct een bot overkomen. Dus dan krijg je daar ook nog weer ruzie over. Terwijl het misschien juist een beetje grappig is bedoeld. Er is ook nog een soort kloof tussen... Onze generatie en de jeugd. Wij ja, oh, snappen schepen. niet allemaal waar ze het over hebben. Nee, ik snap er geen bal van. Dus uiteindelijk moet er nog wel iets gebeuren... om dat een beetje sluitend te krijgen. En het is uiteindelijk natuurlijk wel leuk om te horen... maar je weet soms niet waar het over gaat. Dus daar hebben ze vandaag een heel stuk over... Tellen, uh, in de telegraaf over. Klok en klepel en zo, hè? De slang. De slangwoorden. Ah. Ja, leuk. Ja, we hadden het net over uh, lokaal nieuws. Maar ik heb hier ook een lokaal nieuwsje over Alkmaar. Ik ben benieuwd of jij dat nou weet. Verder. Want er zou een bevrijdingsfestival plaatsvinden in cultuurpark De Hout in Alkmaar. Oh mijn god. Ja, toch? Wat, wat hebben ze gevonden? Broedende vogels hier? Ja, dat klopt. Dit <laughs> is geplaatst een andere locaties vanwege meerdere vogelnesten van lepelaars. Ja. Het is de uh, feestgangers die zijn nu welkom in het voormalige vast gasfabriek. Hebben ze die daar ook in maar... Gastfabriek. Oh, grappig. Ja. Dat is vlak bij mij. Dat is gewoon overkomen. Ja, dan goed. kan je er even heen lopen. Ja. Maar ze kwamen ze kwam eind maart al aan in het cultuurpark. Er stond geen bordje van verboden te broeden tijdens de vervrijdingsdag. Nee. Acht nestjes, zestien lepelaars. En uh, ja, degene die het dus uh, organiseren dachten al van... Nou ja, in mei liggen alle vogels een ei, dus laten wij ons maar verplaatsen. Wat Maar netjes. de stadsbewoners die zijn echt... Uh, uh, allemaal foto's aan het maken. En er komen allerlei vogelliefhebbers die komen langs en zo. En diegene die dus. Uh, die manier heet, dus Rowie Andrust heet hij. Die. En die, uh, die zeiden dus al, van ik kreeg al wekenlang foto's doorgestuurd. Ze dus werd blijkbaar. Zitten ze lang op het nest of zo? Ik weet het ook niet. Nou, maar uh, ga je kijken vanmiddag? Uh, is dat vanmiddag? Nee, dat is morgen. Uh, morgen, sorry. Ja, ja, zeker ga ik even kijken. Want dat zullen we ook wel horen. Wij wonen aan de overkant. Oh, wat leuk. Dus dat is wel leuk om te zien. En bij de gastfabriek had je namelijk van die tiny houses. En die zijn net verplaatst. Dus ze hebben het huh? net allemaal mooi op elkaar afgestemd. Goh. Dus dat is wel weer geinig. Mijn oh. verrijdingspop, bij eerst even een dode herdenking. Je zit vlak bij elkaar. Dus nee, de emotie naar de andere emotie. Lijkt me op Europa papa. Nee, de emotie naar de andere emotie. dat is zo mooi om te zien. Het is ja. dus echt uh, dat je denkt van ongelooflijk. Wat een... Laat, wie zou ik nou nooit draaien? Nou, ik wil Travers. Is there something wrong with me? Cause I feel your ignorance. Maar hartstikke hartstikke... Al die berichten... Oh nee, er zijn geen berichten. Dat is de hele tijd zo natuurlijk. Er zijn geen berichten. Maar toch denken we... Ja, nou ja, maakt het niet uit. Gaslight van niemand met... En Travis ook al wat ja, die Vindelijk al een jaar aan de weg. Volgens mij is dat al niet 30 jaar. Volgens mij in 93 of 94. ze begonnen. het echt bizar gewoon dat ze lang al muziek maken. En ze hebben ooit een plaat gehad met... Sing... Zing! Zing! Ja, dan weet ik het wel. Wat klink wat jij wat nog wat klinkt jij nou goed? Echt wat, echt, wat een kut. Dat vond ik toen wel. ja, Maar goed, iedereen vond hem geweldig. Ik kan er wel eens naast zitten. Met wat een hit wordt, zeker. Het He. programma leidt hem altijd goed om uh, mijn neus uh, in te duwen. Zien nou of wel dat het een hit is geworden. Ja, sorry, ik had het niet uh, gaten. Goed, vertel. Vertel. Ja, nee, ik, ik uh, kan van alles vertellen. Want we hadden het hier hadden het wel over gehad, maar niet in, uh, in de show, hè? Wat? Nee, en ja. De faraan. Ja, Je had het ja. net over seks, drukte en rock'n'roll. Ja, ja. En sommige mensen vinden ook dat ze dat alles moeten delen. Wat soms niet slim is. Nee. Maar in India doet de boswacht dus onderzoek naar vier mannen. Die worden van verdacht in een streng beschermd natuurreservaat. Om een faraan te hebben mishandeld. Gedood, bereid en gegeten. En dit was de enige faraan die in het park leefde. Dat vind ik ook wel heel, heel flauw. Yeah. Maar uh, ze hebben zelfs ook uh, gezien dat de mannen het dier mishandelden. En zelfs verkracht zouden hebben. Het is bizar. En we hebben allemaal filmpjes bij hun op de telefoon. En de mannen zijn geïdentificeerd als. Er zijn gewoon hun namen staan erbij. En een uh, plaatselijke rechtbank heeft hen wel... vorige week op een borgtocht vrijgelaten. En dat laat je dan zien. Kijk eens wat ik van het weekend al gedaan heb. Ja. ja. Lekker hoor. Ja. Lekker. Ja, echt. Ja, gast, hoe, hoe oud ben je dan? je nou, En dan niet dan eens is het wel ook je je bent. zo van ja, er zit een gat in. Dus dan moet een pimmel in of zo. Wat is dat nou? Ja, oh ja. ja. Die demonstranten. Die wisten er wel raad mee. Nee, maar dit is onbegrijpelijk. Ja, die, die me niet... Echt, ik schaam om een man te zijn. Als ik ja. dit lees. Die, oh, ja. dat was toch ook zo. Dat ze daarom op een gegeven moment op de stofzuigers een, uh, een lapje ja. over die ene uitgang ja, hadden gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Omdat blijkbaar toch een aantal mensen waren die... Oh, dat krijg ik uh, meteen een beetje... Ja. Ja. ja, dat ik denk van, waarom doe je dat? Ja, ja lijkt wel de juiste afmeting te zijn. Sorry, ja, daarachteraan ja. zit wel een motortje met zo'n vin. Met zo'n veertje erachter. Ja. En dan, vloep, weg is weggezien. Weg. Nooit voor oh. een probleem. Oh. Ja, nee, dat is uh, zijn heftige dingen. En ja, om de zoveel tijd duikt het dan weer op. Maar dat je er ook nog filmpjes... Dat je het ook nog met anderen deelt. Dat je er ook, ja, heb ja. jij die filmpjes... Ik ben ze kwijt. Heb jij die foto's nog van de ene avond... Weet je, zit ook nog een keer met de app-deel en zo? Ja, ja, leuk, ik heb ze weer bedankt. Ja. ja, ik kan me er niks meer voorstellen. Ik nee. zal, zal echt zeg, zeggen. Ik ga nooit meer doen, hè? Nee. nee, I know it's better if we both say so long it thanks for the man race. I like to say that it's been real, but it's been fake.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 You're not know a fake You say it's really nothing personal dit. Avril Lavigne. En uh, je kent haar natuurlijk wel van uh, Skater Girl. Maar ze heeft nu samen een plaat met All Time Low... heeft ze een leuke plaat gemaakt. En uh, die heet... Uh, Fake As Hell with Avril Lavigne. Ja, precies. Uh, nep het af en toe maar. En dan is het ook wel weer goed. Het is de zaterdagmorgen hier met de We kijken even de wereld wat zich er allemaal afspeelt. Het tweede versatuur van een de geschiedenis. En er zijn weer een aantal mensen die jarig. Het is altijd leuk om daar even naar te kijken. En ik kijk nog even... Ja, of er nog uh, kaarten te koop zijn op Marktplaats voor de dodenherdenking. Want er waren verhalen dat uh, die uh, gratis konden worden besteld. Want er konden niet meer dan 10.000 mensen op het plein natuurlijk. Vanwege de veiligheidsmaatregelen En of er nu op uh, Marktplaats werden ze dan te koop aangeboden. Maar dan voor geld. Nou, ik zie ze toevallig niet staan. Ik. ik denk dat ze er momenteel allemaal afgehaald zijn. Want het was toen niet helemaal gepast hè. Dat is wel leuk, dan willen we lekker doden, denk ik. Maar uiteindelijk uh, uh, gaan we er nog geld aan verdienen. Ja, Nederlanders blijven toch altijd wel een beetje een handelaar. Ik, ik handel ook wel eens in dingen, maar dit gaan we dan toch net even te ver. <laughs> dit is toch, nee. Een brug te ver is dit, dus echt wel? Een brug te ver. Maar goed, mijn advies is, als je een statement wil maken... en je hebt kaarten, blijf gewoon weg. Dat is een leuk statement. Dan is het gewoon leger. En dan zou je denken, waarom is het leeg? Nou, daarom is het leeg. Ja, een beetje Trumpiaans is dat dan. Ja! Ja, dat is mee misschien Dan wel. maak je wel een statement. Ja. Van ja, ik ga dan dat, een beetje staan dat, kijken hoe, hoe, hoe, hoe het Koninklijk Huis, wat ik ook al misschien niks vind. Nou, lopen ze dan daar met te vieren? Oh nee, ja. lopen iets meer? Dan gaan dan. jullie maar lekker een krantje leggen, je boeien Weet ja, je wel, ja. We, wij, zijn, uh, wij zijn er. Ja, even. Is, zo bedoel ik het niet, dat het nu niet boeit. Maar het is meer van: je kan, ook, bedoel, je kan het op jouw manier dan uh, herdenken. Maar dan laat je het gewoon niet zien. Dat je, en tegelijkertijd laat je ook zien dat je lege plekken is voor iets anders. Ja. Dus, nou ja, ja. ik uh, doe er wat mee. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen ja, ik ook, hoor. Ik hoop Ik, dat ik dat het, hoop in uh, godsnaam dat het rustig loopt. Want ik kan me nog herinneren in 2013 of 14 was het. De, uh, die dansschreeuw. Het ja. was een zeer verwarde man die nog steeds niet helemaal in orde is. Hè. Dat is hoe dat ja. afgehandeld is, die is, is ook niet die helemaal... is want hij schreeuwde. En hij denkt, wie is dat? En ondertussen ja. komen allemaal mensen voorbij en die vallen. Dus... Die heeft daar een trauma van afgelopen. was zijn eigen geschreeuw. Ja, zo zal het zijn. <laughs> Zoiets. Nou nee, ja, goed, het is natuurlijk ja. wel vrij heftig wat die man heeft veroorzaakt. En hoe we daarop reageerden is natuurlijk ook alweer niet zo oké. Okay. Je zou ook denken van nou, laat die gast schreeuwen. Weet je wel, druk hem tegen de grond. Maar iedereen ging. Op, ja, zet hem op een loop. Ook. Nou ja, ik hou ook zelf ook niet zo van die meuters. ik ben ooit een keer uh, daarheen geweest. Ja. En toen stonden wij dan op een trapje bij de bank. Dus dan stond je eigenlijk net een beetje boven. Of het valk, Maar in ieder, geval, stond je, stond je in ieder geval niet in die drukte. Nee. En als er dan mensen gaan rennen, dan, dan druk je, je gewoon tegen het gebouw aan. En uh, die mensen die gaan toch om het trapje heen wegrennen, weet je wel. Yeah. Maar ik, vind het, ik hou er niet zo van. Uh, Elke bevrijdingspop, ik vind het helemaal leuk. Yeah. Ik, ben, uh, ik, ik ben ook een paar keer uh, vrijwilliger geweest trouwens bij bevrijdingspop. Dat was yeah. ook altijd wel heel leuk. Maar uh, echt als die gehele meute daar dan staat op dat hele grote veld... voor uh, goede artiesten... Maar dan vind ik het niet fijn om in het midden te staan, hoor. Doe mij dan maar aan de zijkant ergens tegen een boom ja, of zo. Ja, Ja. Nee, dat is waar. Je moet dat maar wel afwachten. Ja. Maar het is toch uh, wel leuk om een onderdeel van iets te zijn. Dat is het zeker. Ja, we zitten alle het gevoel ervaren. Ja, zoiets is het. Dus, uh, ja. Ja, precies. Ga gaan we richting nieuws, ja. ja. heel Ja, het gaas plaatje voor... Uh, uh, voor... Even kijken, uh, negen uur is het bijna. Ja, zeker denk ik hoe laat is het ook alweer. En het laatste plaatje voor negen uur. Ja, wel even een nieuwe cd uit Sixty Six... Weller.